Wederom, contact met Portagora. Uh, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Mirjam van Portagora. Ja, je hebt weer, uh, weer wat te melden. Vertel. Ja, dat klopt. Uh, voor de mensen die het nog niet weten... ...onze kringloopwinkel Portagora gaat per 1 augustus uh, openen op het Koningsplein. En uh, wij gaan verhuizen, want wij moeten dit pand in de uh, moeten wij verlaten... Dus we hebben een nieuw pand gevonden op het Koningsplein. Voor veel mensen is het wel bekend, denk ik. Uh, vroeger zat daar de EDA in die winkel. En uh, het nummer van het Koningsplein is 218-223. En daar gaan wij zitten met onze nieuwe kringloopwinkel. Ja, dat is volgens mij een ideale locatie. Hè? Want de vorige keer vroeg ik het ook. Maar uh, ja, volgens mij moet dit uh, beter zijn voor jullie. Ja, dit is uh, ook weer een fantastische locatie natuurlijk. Want wij uh, zitten hier in de Golpenstraat, hebben wij al 30 jaar gezeten. Hartstikke fijn natuurlijk. En uh, heel jammer dat we weg moeten. Maar het Koningsplein, ja, we denken dat dat uh, eigenlijk ook weer heel veel uh, nieuws en uh, nieuwe, uh, ja, nieuwe bezoekers uh, op gaat leveren. Dus uh, ja, we hebben er hartstikke veel zin in om daar te beginnen. En... Uh, ja, iedereen is heel enthousiast om de winkel opnieuw in te richten en een nieuwe opzet weer te creëren. Nou, Wij zijn heel benieuwd, we gaan zeker een keer een kijkje nemen. Jullie zijn ook op zoek naar vrijwilligers? Ja, wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team willen komen versterken. Wij zoeken mensen voor het sorteren van spullen, mensen voor de winkel, het inrichten, het aankleden, de inname van goederen. Een chauffeur zoeken we nog, uh, mag gewoon rijbewijs PE zijn, maar iemand die bijvoorbeeld één dag per week wil rijden, als chauffeur om spullen op te halen en spullen thuis te brengen. Nou heel goed, waar kunnen mensen informatie krijgen of waar kunnen ze een mailtje insturen? Nou ze kunnen, uh, ze kunnen ons mailen op info.ortagora.eu en ze kunnen ook bellen natuurlijk. Dat is, uh, even kijken, ons nummer is 013-545-7377. En dan kunnen ze vragen naar Mirjam of Kees. Oké, okay, nog even de datum. Vanaf welke datum zitten jullie in het centrum van Tilburg? Nou, onze streefdatum is 1 augustus. Dus we moeten over een paar weken al te openen op het Koningsplein. Wat nog belangrijk is. Wij zijn hier bezig met onze uitverkoop in de Golkenstraat 133. En alles is nu 70% korting. Dus het zijn echt weggeefprijzen. Dus als mensen denken, goh, ik wil nog graag een koopje. We hebben nog een aantal meubels, bedden. Dus voor 70% gaat alles de deur uit. Dus ik zou zeggen, mensen, kom langs. Kom je slag nog even slaan. Want uh, ja, het, is, het zijn weggeefprijzen.